dus is absoluut voor jou heel makkelijk. En ook nog eens van topkwaliteit. Tegen een topprijs. Dus bluerivetjeans.com Zeker. Wat heb je eigenlijk voor de trui aan, Bas? Ja. ja. Die zaten er ook al aan. Ja. ja. Wat is dat? Ja, ik heb oh. gewoon niks meer in mijn, in mijn kast dat past. Dus ik heb nu dit. Waarom koop je oh. niks nieuws dan? <tus> ik heb dit, is nieuw. Oh, dat dit weer van Maaika was. Nee, het is nieuw. Maar heb je, dus, ook heb de je de dit zelf gekocht? <laughs> Sorry. Ja, jammer. Ja, ik zat in je graf heen. Ja, Dat was ja. wel een leuke graf. Ja. Wil je nog keer maken? Nee ik heb ook niet eens gehoord. Nee, precies. Ik zat er weer doorheen. Ja. Nee, ik heb dit zelf gekocht, ja. Ik moet lachen. Ik denk dat ik de enige ben geweest die het grapje van Domine heeft gehoord. Ja. Dat was echt een leuk grapje. Want, grap was. Even... Hebben ze hem ook voor mannen? Ja, ja, ja. Nee, daar hebben ze niet. <lacht> zo zo'n zure vriendin. Maar je hebt de wereldbolst op je shirt. Ja. Omdat ik... ik ben ik, ik, David Adam zit tegenwoordig op Instagram. En mm -hmm. die heeft mij bewust gemaakt van het feit dat... Van bewust... aarde is de... dat je op aarde bent. Aardes. Dat er een is. Ja. Ja nou, ik vind het wel mooi bij het thema van vandaag, tuinieren. Hé, he, Het oh. is niet voor niks dat ik dit koop. Dit is absoluut voor niks. Dit is sowieso, <laughs> dit is puur toeval. Er geen enkele gedachte Ik Je achter. hebt nog nooit nagedacht over wat je aantrekt. Nee, nee het was voor een oké okay prijs <laughs> in een oké okay winkel. En ik, oh man, ik ben zo slecht in winkelen. Ja, dat zien we. <laughs> <laughs> en daar zijn wij de dupe van, hè. Doet, ja, doet, hij is alsof hij het slachtoffer is, maar wij zijn gaan niet moeten wel naar kijken, ja. ja. Nee, ik vind het leuk. Ik, ik. Ja, Dankjewel bij Man, Man, Man de podcast. Over drie jongens die uitzoeken hoe mannelijk ze eigenlijk zijn. Met Bas-Louise, Chris Bergstreum en Domien Verschuren. Hey, welkom bij Man, Man, Man de podcast, waarin wij niet proberen te struikelen op het levenspad van de moderne man. Ik ben Domien, de host van deze aflevering. Naast mij zit fris geknipt Chris Bergstreum. Ja, hallo. En tegenover mij de man die geen kapper meer nodig heeft, Bas-Louise. Hallo allemaal. En van harte met de dag van vandaag, jongens. Ehm. Um... Ja. Dag van de opname wel moet ik even zeggen. Ja. Het is vandaag 5 oktober. Oh ja, het is 5 oktober. Het is vandaag Chris Date een dingdag. Oh ja, ik heb ooit een ding gedaan. Je Klopt, hebt ooit ja. een ding gedaan. Je hebt ooit een ding geregeld. Groningen. Dat was 5 oktober. Nou ja, toen het tijd, ik weet niet eens meer welk jaar. Het was en sindsdien is het ieder jaar op 5 oktober vieren wij Chris ja. Date een dingdag. De dag na de dag. Zo onthoud ik het eigenlijk ja, van de nee, afgelopen jaren. Ja. Ja. ja, maar we moeten er nog niet veel over vertellen, want dit zit in het boek. Ja, dit staat allemaal uitge uit, uh, beschreven in het boek, ja. Ja, dat is wel echt bijzonder, want ik heb dus ooit een ding gedaan, jaren geleden, dat vieren we nog steeds. Ja. En ik ben er nog steeds moe van. Ja, dat kun je zien, ja. Welkom <laughs> ja. bij de derde aflevering van seizoen vijf. Allereerst iets van een luisteraar, want via de website mommelmandepodcast.nl en Instagram slash mommelmancast kun je ons altijd bereiken. We hebben ook een telefoonnummer natuurlijk, 0642243907. 3907 Dat wordt uitgebreid bijgehouden door de man die dus tegenover mij zit, door Bas. Ja, zie je hem ja knikken. Hm? Was de afspraak. Ja, ja, Maar ja. ik ben uh, privé via Instagram bericht door iemand... Hm? dat wij niet meer online zijn geweest sinds 21 september 2020. En dat was de laatste opnamedag van deze podcast. Maar dat is gek toch? Dat is gek, toch, Damien? Dat Ook. is gek. Want wij hebben het erover gehad in ja. die aflevering van de mm. podcast. We hebben ja. jou gesommeerd. Ja. En je hebt die taak op je genomen. Je hebt ja. gezegd, ik ga, ik ga nu vanaf nu gewoon iedere dag even bekijken, beluisteren. En antwoorden zelfs en antwoord. heb je gezegd. Ja. ja. En wat is daar dan misgegaan? Ik had geen bereik. Nee, ik had even geen bereik. Je had twee uh, weken lang had je geen bereik? Nee, nou ja, ik... Ja. Ja. ja, ik heb... Um, um, um... Nou, ik ben benieuwd hoe je zich hier uitgereden ik, ik ga hem niet helpen. Nee, <laughs> nee ja. Uh, nee, ja. Uh, nee, uh, ja, nou, sorry. <laughs> ja. Ja, Beste Als je dit in een rechtbank doet ooit. Ja. Vrijgesproken. Ja, oh, sorry meneer, u, het spuit u. oh Nou, in dat geval. <laughs> ja. ja, nee, ja, sorry. Echt sorry. Ik heb hem nog wel een keer zien liggen. Toen dacht ik nog, oh ja, daar moet ik nog wel iets mee doen. Maar wat ook alweer. Maar wat ook alweer. En toen, uh, toen ben ik iets anders gaan doen, denk ik. Ja. Uh, dus nee... Het, ja, nee, ja. Mensen storten hun hart, stellen vragen, zijn geïnteresseerd in ons. Ik weet, het. ik weet het. Ik weet het. Nee, je weet het dus niet. Nee, ik weet het niet. Maar ik wil graag aan mensen zeggen dat ze ook mij gewoon persoonlijk kunnen benaderen... voor dit soort berichten en ah, dat ja. dat niet achter mijn rug omhoeft. Want dan, nu zit ik hiermee. Ja. Nee, dus we kunnen niks laten horen nu, helaas. Nee, we hebben helaas, nee, ja, nee ja, dat is echt mijn, mijn schuld. Ja. ja, sorry. Gelukkig hebben we wel podcast.nl van Emma en Anna... Ja, ik heb hier zo ongelachen. Beste Chris, Domine en Bas van Mamaman de podcast. Ten eerste, wij genieten altijd erg van jullie podcast. Zo ook afgelopen zomer tijdens onze roadtrip... waar we voor de derde keer zijn begonnen aan seizoen 1. Dan vraag ik me af, waarom zou je het doen? Maar hartstikke leuk. We waren met twee vrouwen en één man kamperen in Frankrijk. Allemaal vrienden van elkaar, dus geen relaties. Om te compenseren voor de nagelak uurtjes en vrouw-tot-vrouw -vrouw verhalen... hadden we een aantal dingen bedacht. Onder andere elkaar aanspreken met, hé hey, maat... Of elkaar hard op de schouder slaan en zeggen... Lekker gewerkt, pik. <lacht> Dit op de schouder slaan kon nog mannelijker, dachten we. Misschien moesten we hem een keer in zijn noten slaan. Dat is toch wat mannen onder elkaar doen? Wat? Hier was hij het er niet mee eens. Wel een keer gedaan, natuurlijk. Dus, huh? ja, nu komt de vraag. Oh, ja. Kunnen jullie ons helpen met de volgende vraag? Is het mannelijk om een maat... Een maat... Zo nu en dan een tikje in de ballen te geven? En hebben jullie tips over hoe we ons in het vervolg... op zo'n vakantie mannelijker kunnen gedragen? Thanks, Emma en Anna. In eerste instantie heb ik zoveel medelijden met deze jongen... die mee is gegaan op deze trip. Want hij is als jongen meegegaan met twee meisjes op roadtrip. Ja. En dan denk je als man waarschijnlijk... nou, ik durf al 99%, misschien wel 100% te zeggen van... nou, misschien gebeurt er wel iets. Ja. En hij komt terug en zijn maat vragen hem... en hoe was het met die twee dames? Is er nog wat gebeurd? Nou, ze hebben allemaal ballen gezeten. Ja, ja ze hebben allemaal ballen gezeten, ja. Ja, oh, serieus? Ja, ze hebben mijn pik geslagen. Nee, en niet dat... één keer. Nee, niet één keer. Weer een keer. Totdat ik echt zei, ik vind die me leuk. dan de actualiteitjes, want we hebben een hoop te bespreken. Ja, jongens, uh, ja, hoe gaan we dit doen? Want die uitreiking is dus morgen pas van die Online Radio Awards. Oh, ja. Ja, toch twee versies? Wat? Zullen we een twee versies doen? Okay. Oh, dat je. Um... Nou, ik weet natuurlijk niet of het. Of, of, of, ja. Ja, we hebben natuurlijk meerdere opties. We kunnen dat jij wel best oh, host jezus, bent. Man. En dat we niet de beste podcast zijn. Het kan andersom zijn. Het kan allebei wel. Het kan allebei niet. We hebben vier oh, opties. Oké. Okay. Nou, laten we, okay. Dus doen ze snel en dan knip jij de juiste. Knip ja, ik knip dan, wel. Dan in. Okay. Jongens, de Online radio -words. Ja! ja! Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. wel. Wow, wow. waanzinnige middag was het in beeld en geluid. Niet wow, te geloven. Wow, tenminste, ik was er niet bij, maar Chris, hoe, hoe was nou, het? Nou, het was heerlijk. Isabelle Brinkman was er onder andere ja. om de, de prijs uit te reiken. Ze zag er prachtig uit. Ik was daar een beetje vergeten. He, oud uh, TMF, VJ. Ja. Maar ze was, nog, ze was nog om de vingers bij af te likken. Dat heb ik ook gedaan. En toen werd gevraagd of ik <laughs> daarmee wilde stoppen. <laughs> toen ben jij de, de pand uit. De ja, toen moest ik naar huis. Ja. Nee, maar goed. Ja, allebei gewonnen, hé. Ja, waanzinnig. <laughs> niet normaal. Tweede Beste host, die had ik dus echt niet zien aankomen. Wij nee, ook niet. Nee, uh, <laughs> nee, nee. Nee, ja. Echt gewoon weer beste podcast. Ja, echt tof. Niet normaal. Dus dankjewel voor het stemmen. Ook dank aan de jury. Uh, nou, we zijn echt heel erg blij mee. Heel fijn, heel ja. fijn. Ja. Oké, okay, dus dan doen we nu. Dat ja, doen we nu dat jij hem niet gewonnen hebt. Dat lijkt me het meest logisch. Ja, podcast wel. Ja, podcast wel. Okay. Gefeliciteerd. Ja, ja. ja. Nou ja, wij hier. Ja, randje voor, uh, voor Bas. Dan, ja, toch? Ja. Vond je het jammer dat je hem niet gewonnen hebt? Ja. Echt? Ja, nee, zeker. Ik vond het heel jammer. Je had het niet echt verwacht, toch ook? Nee, ik had het zeker niet verwacht. Bedankt daarvoor. <laughs> ik had het zeker niet verwacht. Maar als je daar zit, dan hoop je toch. Ja. Nou ja, en, en Isabelle Brinkman die was er. Die, die, die riep op een gegeven moment natuurlijk de beste host. Nou, en dat was ik dan niet. Nee. Wie was, was het wel? wel. Ja. Wat zeg je? Wie was het wel? Nou ja, het was Bastiaan Meijer. Dus uh, Bastiaan. Kan je alle namen nu doen? Van harte gefeliciteerd. <laughs> ja, wie was het wel? Ja, was... ja, ja Het was Michiel Veenstra. <laughs> dus uh, nou, van harte gefeliciteerd. Wie was het wel? Nou, het was uh, Tim Hoppert. Broek. Nou, van harte gefeliciteerd. Wie was het wel? Ja, het was dat meisje. Oh! <lacht> ja, ik ken haar niet. Ik weet haar naam niet meer. Maar fantastisch. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Ik okay. ga De alleen opzoeken. Ja, en ik weet het ook niet, want ik erg. heel even haar naam erbij hebben. Want anders is het wel heel lullig. Emily Sleven van Sterren NL. Oké. Okay. Ja, die heeft gewonnen gefeliciteerd. Wie van Emily. wat? Ja. <lacht> Emily. Nee, maar terecht ook. Terechte winnaar. Nou, net zoals dat wij natuurlijk terecht de beste podcast gewonnen hebben. Ja, nou die hebben dan inderdaad wel gewonnen. Dus dat, ja. Ja, dat was heel fijn. Ja, nou, ik had hem niet verwacht hoor. Want we hebben hem vorig jaar gewonnen. Ja. We deden andere goede podcasts mee. En dat je hem dan een tweede keer wint is toch wel echt ja. heel tof. Ja. Ja. Ja. En terecht. Ja jongens, uh, de teleurstellende dag was het natuurlijk bij de Online Radio Awards. We hebben nu geen één gewonnen dus. We hebben nu niks gewonnen. Okay. Teleurstellende dag bij de Online Radio Awards. Ja, ja nee, man. Ja. Die van, ik van de beste er. host zag ik wel aankomen. Die gaat Bas natuurlijk niet winnen. <laughs> ja, al is de enige genomineerde wint die nog niet. <laughs> maar beste podcast hebben we ook niet gewonnen. Nee, Dat is toch zuur. Nee. Is toch zuur ja. Volgend jaar kom ik niet meer. Toch? Nee, nee. En ik wil even Sander Schimmelpennik en uh, Jaap Reesma feliciteren met hun, uh, hun winst. Van harte. Van ja. harte gefeliciteerd. Nou ja, is niet anders. Volgend jaar beter. Um, op naar de volgende award. Op naar de volgende award. Ja, podcastawards.nl. Daar kun je namelijk stemmen op de BNR Dutch Podcast Awards. En uh, daar zijn we nog uh, genomineerd. Daar ben ik genomineerd als beste host. Ja, dat zag ik. Jij bent genomineerd, Chris, trouwens. Ja, nu zijn we echt helemaal in het awardfeest uh, terechtgekomen. Jij bent ook genomineerd voor een Radio Freak Award. Oh ja, dat klopt. Als beste sidekick. Daar was ik vorig jaar ook voor genomineerd. Toen uh, Jeroen Kijkende de hem. En nu zit ik in hetzelfde rijtje met onder andere uh, Rick Romeijn. Dus die zal wel winnen. Maar er kan nog gestemd worden. Er kan zeker nog gestemd ja, worden. Op ja, op radiofreak.nl en op uh, podcastawards.nl voor... Uh, voor Mama, Man, Man, de podcast. Ja, nou, ik wil dat. zo graag iets aardigs zeggen over je nominatie. Maar... Waarom? Waarom doe je dat niet dan? Doe ja, iets liefs. Van nou ja. man, Chris. Een beetje ziet. oog om oog, tand om tand, denk ik toch? <lacht> Bas, en heb jij nog iets um, waar je stiekem een beetje mee bezig bent? Ja, ik. Hoe uh... wil je dat dan zeggen nu? Ja, ik vind het ook een beetje vroeg. Moet ik dat nog niet doen? Ja, ik kan beter nog. Wacht nog even tot volgende week. Echt? Of tot de volgende keer. Want nu, nu is er echt niks. Toch? Nou, het is een idee. Ja, maar ja. Het is toch leuk om een idee te droppen? Ja. Nee? Oké, okay, nou dan niet. Maar waar heeft het mee te maken? Met een pop-up store. Oké, okay, nou, de hele idee weggegeven. <lacht> Jezus. <lacht> ja. Nou, waar, waar heeft het ongeveer mee te maken? Ik, ik zoek een <lacht> okay. voetballer. Uh, hij was de nummer 14 bij, bij Ajax. Waar heeft het ongeveer mee te maken? Johan Cruijff. Oké, okay, top. <lacht> Ook nog helemaal voorzetten. Waar heeft het mee te maken? <lacht> pop-up Voor open doel compleet naschieten. Ah, kut. Oh, ik ben zo blij dat jij nu een keer in de war bent. Ik, nou, jongens, mag ik even een side note? Ik heb, ik heb een, een verhaal, ben ik laatst achtergekomen. Ik ben ook altijd in de war. En jullie lachen me vaak uit dat ik in de war ben... dat ik verstrooid ben dat ik weer niet weet waar het allemaal over gaat. Maar ik weet nu waar het er komt. Het is gewoon uh, bewezen. Ik ben, ik ben chronisch ziek en het is genetisch. Zo. Dus ik ben het slachtoffer, jullie niet. Ik ben het slachtoffer. Oh. En dat vind ik fijn. Want ik was, nou, ik had laatst uh, iets vervelends... van de familie uh, uh, aangelegenheid. Er was iemand overleden. Uh, natuurlijk nooit leuk. Maar zoiets levert soms ook wel weer mooie dingen op. Want ik zat daardoor met mijn vader en mijn zus in de auto. En we reden helemaal naar Delden. De dan heb je genoeg om over te lullen. En mijn zus vertelde op een gegeven moment het verhaal van mijn moeder... Uh, die op een gegeven moment, toen mijn zus vrijwilligerswerk deed op Jamaica... Uh, ging, moest zij het paard van mijn zus verzorgen. Mijn zus had een paard ooit, een haflinger. En die had een, een witte punt op zijn bles. En zijn bles is eigenlijk gewoon dat ding op zijn voorhoofd... als dus je niet weet wat het is. En mijn moeder zou dat beest wel even elke dag krachtvoer geven. Gewoon een handjevol haver. Het was niet vreselijk noodzakelijk, maar gewoon wat extra voer. Nou... Prima, dus mijn moeder doet dat op dag één. Mijn zus is lekker op Jamaica, vrijwilligerswerk aan het doen. En mijn moeder gaat, uh, roept Amoer, zo heette het paard. En dat paard komt en ze geeft hem te eten. Nou, dat, dag één, dag twee, dag drie, dag, et cetera. Toen kwam mijn zus terug en die zegt, nou man, hoe, uh, hoe is het gegaan? Nou ja, goed, ik een groet, uh, lief, het, fijn dat je er weer bent. En, uh, laten we naar Amoer gaan, dan kunnen we, kan je gelijk zien hoe het met het beestje is. En toen uh, nou, liepen ze weer naar de, het weiland toe waar dat beestje stond. En mijn moeder roept weer Amoer, het paard komt aan. En ze geeft met de vlakke hand uh, een handje haver. En mijn zus kijkt mijn moeder aan. En die zegt, maar meen je dit nou? <lacht> Dat is Amoer niet. Amoer is die haflinger daar. Het was niet eens een haflinger. Mijn moeder heeft al drie weken lang iedere dag het verkeerde paard gevoerd. <lacht> Het was wel een paard. Ja, het was wel, ja, zo ja. was Dat was al winst. Dat was een koe. Ja. Dat is gewoon een koe naar de toer is gelopen. Ja, het heeft van je poten, het zal wel. Het zal al een moer zijn, ja. Maar zie je nou, ik, ik, het is genetisch. Nee, maar dat is duidelijk. ook een beetje de warhoofd. Schuld van je moeder ik, is het. Ja. En het is makkelijk. zij zijn even niet mensen nee, dat, ja. dat is makkelijk om te zeggen. Ah. Nou, we zullen er rekening mee houden. Nou, Dank jullie wel, jongens. Ja, ja natuurlijk. Nee, Daar hebben we vrienden voor. Dan laatste dingetje op uh, de agenda: de theatertour. Ja, ja. Nou ja, we hebben een try-out gehad. En tot nu toe is dat uh, misschien wel de enige show die we, die we nog hebben de ja, komende Het is echt een de beetje een pijnhoop is het. Ja, ja. ja, vorige week donderdag zouden we in, uh, in, in Sandam optreden. Dat ging niet door. Op de dag zelf hoorden wij dat ook. Dus ja. dat is uh, zuur. Komende zaterdag zijn we misschien in Capelle. Dat, Ja. Dat horen we later deze week. Dus ja, het is wel echt een pijnhoop. En vooral heel jammer, want we hebben er wel heel veel zin in, toch? Ja, nee, zee, nee ik vind het heel jammer. Maar ja, er is nu zo heel veel net te doen natuurlijk. Nee, en uh, nou, mocht je kaarten hebben voor het najaar... houd allemaal even in de gaten je mail en zo. Want dat kan dus echt... Van vandaag op morgen kan weer alles, uh, alles veranderen. Dat gezegd hebbende. Aflevering 3 van seizoen 5 van Mama Man de podcast... die gaat over tuinieren. Ja, leuk. Ja, niets niet mannelijker dan lekker tussen de bloemetjes en de plantjes... met je heggenschaar genieten van de buitenlucht. <laughs> Toch, jongens? <laughs> Zeker. Ja. Nee, absoluut. Ja. Chris, ja. jij ja. wil eerst iets vertellen. En uh, je hebt van tevoren niet gezegd waar dit over gaat... Nee, nou, ik maak me een beetje zorgen. Dat is, uh, het heeft toevallig uh, wat met tuinieren te maken. En het is ook nog toevallig zo nu op dit moment aan de hand. Uh, namelijk, uh, wij kregen uh, een plant van de vriendin van Charlotte... En die hebben een week lang al in de woonkamer staan op de eettafel. En af en toe zit Jaapje daar aan te knagen. En het is natuurlijk altijd lijn met katten. Want katten zijn echt ziek. Worden ziek van ieder denkbare plant. Zo'n ja. beetje echt niet te geloven. Dat moet je echt goed in de gaten houden. Hadden we nu niet gedaan. Totdat Charlotte opeens vanmiddag tegen me zegt. Hé hey, trouwens, die plant. Ik heb hem weggegooid. Want uh, het bleek een lelie te zijn. Uh oh, die zegt, joh. Uh, prima. Dan heb je toch weggegooid. Ik wist ja. niet echt wat planten hadden, joh. Het, ja. het, het valt me nooit zo op. Maar nu blijkt. Want ze was een beetje in paniek. Het blijkt dat die lelies echt, echt. Echt heel slecht, maar echt dodelijk slecht zijn voor je, voor je kat. Zelfs ja. als het stijfmeel al op zijn vachtje komt, dan heeft hij nog kans om daar echt uh, neer falen en shit. En uh, zij zegt, Ja, maar Jaap is ook een beetje slom. Ik zei: Nou, nah, stel je niet aan, joh. Zo, hij is altijd wel een beetje slom. En daarbij hij ziet Pinter uit zijn ogen, hij heeft gewoon etelust, hij braakt niet, dat is ook een symptoom. Uh, dus ik zeg, joh, stel je niet aan, maar zij was toch een beetje in paniek. Dus de dierenarts gebeld. Nou, nah, die dierenarts die nam het best serieus. Dat is ook ik in, pa oh, in paniek. Ja, want ja. Dus hij zet hem op de luidspreker. Ik was ook helemaal in paniek. Van, heeft ze een lelie gegeten? De u niet. Nee, dat is echt heel erg. Dat is echt heel erg. Je uh, bent u in de buurt. U kunt nu nog even snel naar de dierenarts komen. Dan maken we een soort goedje. Norrit. Dat is net letterlijk de Norrit die wij ook slikken. Dat krijgt hij nu. Dus wij hebben nu net uh, op hoge spoed Norrit gehaald. Om, uh, om onze kat te redden. Uh, om, om, om die toxische shit uit zijn ma maagje te halen. Maar ja, dat eet hij weer niet. Hij eet nu al het uh, natvoer met Norrit. Eet hij niet. Dus nu, vlak voordat ik hier naartoe ben gegaan... nog een keer terug, hebben we een spuitje gehaald. En nu is Charlotte bezig met onze kat... met een spuitje in zijn bek, met Norrit... Eh, om, om, om, om hem in leven te houden. Maar ik maak me echt een beetje zorgen. Maar je weet niet... Of, nee, nee, we weten niet of er iets met hem aan de hand is. Nee, precies. Want, dus zo... misschien is er niks aan de hand. Hè? Nee. En is er nu een hoop stress om niks? Dat gevoel had ik een beetje. Maar ja, ik dacht ook, ja, dan kan ik wel de hele tijd lopen zussen. Maar ik ben en geen dierenarts. En het schijnt ook dat de symptomen pas na een dag of twee. Nou, uh... zal ik dan aan je geruststellen? Want ja. ik heb best wel vaak lelies in huis gehad. Ja. En uh, ook tijdens deze wel. die is er nog nooit kapot aan gegaan. Nee. Nee. Nee. Nou, maar ik ik ken de dierenarts daar in Dat is ook wel lekker dat je dierenarts zo lekker rustig blijft als je die belt. Zo, nou, nou, ja. Mijn hemel. Ja. Maar nee, ja, ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik heb nou ook een beetje idee dat katten zelf ook al weten... dat het niet goed voor ze is. Ja, nou weet ik niet, want mijn kat is best wel dom Maar ja, Die waar. zit echt aan iedere plant li te likken. Dat is echt niet normaal. Dat vind ik me leuk. Nee, nee, ja, die Domien, jouw, plant, jouw plant zat net ook aan bij de kat. Nee, jouw kat zat net ook aan die plant te knagen. Ja. Toen ik die op de grond had gezet. Ja. Nee, maar dat is wat katten doen. Katten knagen, alles kapot joh. Maar waarom zou je dat doen? Is die, dat is niet goed voor je Nee, maar ja, dat is, ik weet het niet... Volgens mij gaan katten ook niet per se heel nee? erg hard... Nou, wat ja, maar nu gaan, er, echt, er is een lijst van plantjes. Ik ga je nu vast waarschuwen wat er ja. nu gaat gebeuren. Is Nu krijgen we te maken met de, de kattenmafia. Ja. Je, je hebt ook de, de, de, de mama-mafia. Dat zijn de mensen die moeders op social media aanvallen... omdat ze alles verkeerd doen. Dus je maakt ja, een ja. foto van een kind en alles op die foto is dan verkeerd. Dat heb je ook met katten. Uh, ik heb Een tijdje geleden heb ik uh, mijn decibel een belletje omgedaan. Nou, je wilt niet weten wat voor storm er in mijn DM op Instagram oh ja? stond. Ja, dat, dat kan niet, moet je niet doen. Want die katten worden gek ervan. En die horen 1 miljoen keer beter dan mensen. En dan wordt er ook gezegd: wat zou jij doen als er een, hele dag een belletje om je nek zou hangen? Ja, ik maak de vogels van de buurt die kapot. Nee, dus ik is... heb geen belletje nodig. Dus het, het, wat je nu gaat krijgen, is dat mensen sowieso gaan sturen naar jou of naar ons. Je kat gaat dood. Veel sterkte. Je had nooit lelies in huis mogen halen. Wat een sukkel ben je. Ja, maar ik heb ze niet in huis gehaald. Ik heb ze gekregen. Ja, gekregen. Ja. Van kattenhaters. Nou ja, kom maar op kattenmaffia. Kunnen jullie hebben. Ja. Uh, tenzij je gewoon met een goede tip komt, dan zit ik erop te wachten. Anders maar mag je hoe het is het nu jou met Japi? weet je dat? Nou, dat? nou ja, ze zegt nu wel goed. Uh, hij heeft nogmaals geen, geen rare trekjes. Hij is nog redelijk speels en hij is inderdaad iets suf Maar ja, een kat slaat ook 17 uur per dag, hè. Ja. Maar ik merk ook wel dat als een ander in paniek raakt... Ja. dat ik even één minuut nog rustig blijf, maar daarna neem ik dat helemaal over. Dus ik dacht ook, ja, laten we maar met spoed gewoon naar die dierenarts gaan. Dat hebben we nu gedaan, twee keer, binnen tien minuten. Jezus. Nou, lang verhaal. Uh, wel een goede eerste vraag. Hebben jullie groene vingers? Um, nee, niet echt. Hoewel, ik heb, ik heb één favoriet klusje in de tuin. En daar ben ik altijd heel trots op. En dat gaat ook altijd heel goed. En dat is uh, het snoeien van de druif. Ik heb een druivenplant. En die had ik ook in mijn vorige huis. En ik vind druiven heel tof. En, uh, je vind druiven heel tof? Ja, ik vind druivenplanten echt, echt gek. Echt gave vruchten vind ik. Ja? Ja. ja. ja. En zal ik jullie vertellen wat mijn favoriete plant is? Ik uh, hoopte al dat je erover zou beginnen. Nou, vast. dat is dus de druif. De druif is mijn favoriete plant. Je had het al een beetje weggegeven. Ja. Ja, ja dat is waar ik voelde hem nu wel aankomen ik voelde hem aankomen ja. ook boom kunnen we ook even doen een rondje boom? Ja, heb je jouw favoriete boom ook ja ik heb zeker favoriete wil je die nu overklappen of wil je nu even wachten als tease door de podcast misschien heen? straks ja want dat is oh, wel een bijzonder dit is spannend hey? ja. nou ik heb hier echt zin in ja ik maak hier een momentje dit van is even. echt mooi heel we gaan echt eindelijk horen wat de favoriete boom van, van Bas is ja, we en, zijn goede vrienden maar dit soort dingen weet je niet nee. van elkaar en die van jullie wil ik ook weten oké okay. nou, okay. geen geheimen nee nee dus gewoon eerlijk zijn... Ik kan echt niet wachten. Er zit, maar je hoeft je niet te schamen. Niet. Nee, nee nou, echt niet. Okay. Nee, er wordt natuurlijk vaak over deze podcast gezegd dat we zo kwetsbaar zijn. Maar ik denk dat deze podcast over tuinieren, die gaat... Ik denk alle records breken wat betreft kwetsbaarheid. Ja, dit is ja, mooi. Als ja. we elkaars favoriete boom gaan hebben zometeen. Ja, maar dat straks. Dat straks dat de straks. druif. De druif. dus is mijn favoriete plant. Ja. Staat op nummer 1. Nummer 2, willen jullie die ook weten? Alsjeblieft niet. Nee, nee uh, De druif. Ja, wat ik dus leuk vind, ik vind het mooi, want ik vind het blad mooi. En ik vind het fijn dat er druiven vanaf komen. Want daar kun je wijn van maken. En dat is natuurlijk ook lekker. En dat heb je ooit gedaan. Nee, nooit. Nee, niet precies. Nee, maar goed, maakt allemaal niet uit. Je zit nou heel erg ineens de muggenzichten over wat je met druiven doet. Sorry. Want wat ik dus doe, en dat is echt leuk, ik snoei ze in. In, uh, de winter. In de winters moet je ze namelijk mooi kort snoeien en dan, kom, dan is het voorjaar. En de, nou, het was dus april. En Mike en ik waren echt een beetje in spanning, want ik was echt een beetje nerveus. Want ik had het wel gesnoeid, maar ik had het eind januari gesnoeid. En misschien was ik wel te laat. En wat gebeurt er dan als je te laat snoeit? Dan groeit da, het niet meer. Da, nee, dan gaan ze, bloeden. gaan ze bloeden. Dan gaan ze bloeden. Want dan, dan krijg je allemaal sapstromen eruit en zo. Dat is niet goed, dat moet je niet hebben. Dus ik had het, uh, nou ja, dus het, uh, uh, vrij laat gesnoeid, maar. Het ging goed. Ja. Het ging goed. Dus het was april en heel lang kwam er niks. En uiteindelijk kwamen de knopjes... Ja, toen hebben we toch even een flesje wijn opengetrokken. Omdat het is toch gewoon een leuk moment. En dan krijg je in de zomer heel mooi vol blad. Uh, die snoeien je ook weer een beetje terug af en toe. Dat is de zomersnoei. Um, en dan in de winter... Nou, binnenkort mag ik dus weer. Dan ga ik hem weer lekker wintersnoeien. En dan echt kort. Uh, en dan... Uh, nou ja, nou ja en dan, een cyclus is het eigenlijk. Het is eigenlijk een soort groeicyclus van uh, druivenplant. Ik vind het ook wel eigenlijk een beetje... Sinister eigenlijk dat je, dat je naast je druivenplant een flesje wijn gaat opentrekken. Van kijk jongens, dit gaat er van jullie komen. Alsof je kippen nuggets gaat dit eten. Naast ik, ja, naast een kippenboerderij. Kip ja, alsof je een, een Big Mac gaat eten de, de, de, de, naast een koe. In een weiland. In een weiland. Nou, ik kan je vertellen dat druiven in een wijnfles veel gelukkiger zijn <lacht> dan aan een druivenplant. Nee, jij bent veel gelukkiger <lacht> met de druiven in een druiven. <lacht> nee, dus ik vind dat dus heel leuk. Dus dat is dan waar ik wel mee bezig ben. En uh, ik, ik vind het dus ook wel leuk om tarnieren een beetje onder de knie te krijgen. En ik, uh, nou ja, de, de druivenplant... Uh... Die heb ik inmiddels. Nou, mag ik nog een kleine tip aan toevoegen? Want dat was toevallig in de Telegraaf van de week. Je moet blijkbaar... Wanneer ga je altijd je boel planten? In het voorjaar toch? In het voorjaar. Ja, nou, in de Telegraaf zal dus nu... dat je dat dus juist in het najaar moet In het doen. najaar moet je dit doen, ja. Ja. Ja. dat doen. Het wordt helemaal mijn thema voelen. Ja, ja, ja. Ik ja, ja, ja. wordt helemaal mijn aflevering. Ja, dus. Ik ben blij dat ik de host ben. Ik kan nog wat zeggen het ja. ja. najaar, ja. ja maar waarom? Mag ik dat vragen? Uh, nou, ik heb wel in de kop gelezen. Jezus Christus. Ja, ik ben niet geïnteresseerd in het thema verder. Ik zag ja, het maar... voorbij komen Ik dacht, we gaan het hebben over ternieren, dus, oh, dus dat is misschien wel leuk. Dus je weet al dat we het gaan hebben over ternieren. Ja, ja, ja, ja, dan maar... zie je een kop en dan denk je niet... Ja, okay. maar ik dacht, ik ga daar niet heel erg over uitweiden verder. Ik gooi gewoon een feitje in dan lijk ik intelligent. Dat is wat je doet, ja. Ja, en dan weet ik verder niks van. Maar waarschijnlijk is het echte verhaal dat je het toch gewoon in het voorjaar moet planten. Ja. Waarschijnlijk ja. was de kop, doe het vooral niet in het najaar. Lees het door en dan weet je dat het toch het voor je is. <laughs> Ja. Jongens, ik begin eens aan de eerste stelling. Oh, ja. Echt, oh, jeetje. ja. We hebben natuurlijk nu even over jouw lievelingsplant. Een, een boom krijgen we straks uh, gehad. Ah, zin in. Ja. Maar in de tuin ben ik in mijn element. Dus uh, los van het feit of je groene vingers hebt. Chris, vind je het leuk om. Want jij hebt dan een tuintje. Ja, klein tuintje. Veel tegels liggen daarin. Het is echt een. Ja, het is ook meer een, een binnenplaats wat je in de gevangenis ziet. Nou, nu degradeer ik mijn tuin heel erg. Maar. Het is niet heel groot. <laughs> Mag je lucht af en toe Ja, ja maar zo voelt het af en toe wel. Ja. Heb, maar goed, ik heb een heerlijk tuintje. En hangen leuk van die buitenlampjes. Uh, tegen de schutting aan. En we hebben een leuk tafeltje. En we hebben een leuk tuinschuurtje. En we hebben een paar plantjes. Nou, het is een schilderijtje wat je ah, maakt hier. Ja, nou, ja Het, het is wel. echt, ik ben nou, er gewoon. Je bent er toch? Ik ben er helemaal. En ik heb een leuk olijfboompje. En ik heb een leuk, ja? leuk mandarijnenplantje, boompje ding. Ja? En denk je dat er iets aan groeit? Nee. nee. Nee. nee, iedereen die, die olijvenbomen krijgen zeggen van, oh, geef me een dat is mooi. We krijgen ook echt olijfjes, lekker zeg, olijfjes. We hebben nu al, nou, zolang we daar wonen... hebben we die olijvenplant al, nul olijven. Eén nee, zomer, één Eén zomer woon je er. Nou, die, die mensen kregen, die hebben het zelf... Die, voorjaar hebben het gekregen... En andere mensen ook. De broer van, uh, van Charlotte heeft ook een olijfplantje. Hetzelfde tijd gekregen, die heeft allemaal olijfjes. Wij, wij, wij hebben dat niet. Hmm. En ik geef hem pokon en grisal. En ik piss erin. Weet ik, veel. ik doe echt wel mijn best. Misschien, <lacht> ik weet het niet hoor. Ik heb helemaal geen groene vingers. Maar misschien is dat laatste. Waar het mis is. Gaat dat niet goed? Dit in pissen is nooit heel goed van olijfoom, nee. weet ik. Nee, ja. En ik heb sowieso echt geen groene vingers. Want ik bedoel, bij, ons, bij ons staan binnenplanten buiten en buitenplanten binnen. Nee, precies. Nee, ja, de pannenkoekenplant had, had Charlotte laatst buiten gezet. Jezus. Ja, die is helemaal, helemaal door. En ze had ook een... Uh, ik, ik geef haar gewoon even de schuld nu, hè? dat is even duidelijk. Ze had ook, zij is de enige vrouw op aarde die het voor elkaar heeft gekregen... om een cactus dood te laten gaan. Er stond een cactus buiten, die is helemaal verzopen. Die is helemaal naar de kloten gegaan. Wat snapt zij niet aan binnenplanten? Nou ja, dat weet ik niet. Ik laat die vrouw maar met rust. Weet je. <lacht> ja, je moet zo'n dus meisje ook een beetje de ding laten doen. Als jij die binnenplant buiten wil zetten, uh, Pop, dan doe je dat toch. Ja. Maar hoe zit dit bij jullie? Zijn is zij dan van de planten? Dus jij doet eigenlijk helemaal niks. Ik doe er vrij weinig met de planten, ja. Nee, maar, ja. omdat ik nogmaals... Ik weet niet eens wanneer je die dingen water moet geven. Hoeveel water moet je ze geven? Ik heb geen idee. En dan, en dan af en toe dan krijg je de tip... Dan vraag ik wel eens in zo'n intratuin of aan en ook van... Hoe, hoe, hoeveel, hoeveel water? Hoeveel, deze plant, specifiek. Alsjeblieft. Hoeveel water... Moet hij hebben. Nou, dan zegt zo'n vrouw... Nou, wat je eigenlijk gaat doen is je stopt gewoon je vinger in die plant... en als je die nog een beetje nattig aanvoelt... dan is dat oké. Okay. Als je droog is, dan moet hij water hebben. Ja. Nou, aan het eind van de dag loop ik met plantenvingeren. Ik denk, ja, ik heb wel wat anders te doen. Ja. Maar is Domien, wilde, oh, sorry. een ja. manier, sorry, ja. Nee, ja, Domien, hoe is het met jouw groene vingers? Nou, leuk dat ook Want, nog iemand wat er tot uit... maar door. Dat ja. is niet te gelopen. <laughs> nou, punt ik... naar punt naar punt wordt wel ja. gemaakt. Ja, maar er wordt weinig gezegd. Ik heb nog niks slims gezegd. Ik heb zoveel intelligente dingen gezegd over tenieren en planten en groene vingers. Ik heb nog niks inhoudelijks. Ik heb allemaal tips gegeven over dat je plant moet vingeren. En ja, dat, dat heb je al een keer eerder gedaan in de podcast. Ja, maar goed, dan doe ik het nog een keer. Want toen zei je ook dat je dat bij Charlotte ook zei, deed. Goed, Domien, hoe is het met jou? Ja, vingers? heb jij ook groene vingers? Oh. Nou, ik ben wel benieuwd nee. nu. Nee, heb ik niet. Oh, niet echt, nou, nee, nou, ik <laughs> moet zeggen, want de, de stelling: het gaat niet eens over groene vingers. Dat was een kwartier geleden. Oh. Het gaat nu over de stelling. In de tuin ben ik in mijn element. Oh, ja, ja, ja. Ik heb namelijk geen groene vingers. Maar ik merk wel dat ik het heel leuk vind om in de tuin bezig te zijn. Maar okay. ik verkloot alles alleen maar ermee. Ik heb afgelopen voorjaar heb ik geprobeerd om mijn tuin een beetje op orde te krijgen... om, om wat dingen te reorganiseren. Dus ik heb uh, de lavendel heb ik verwisseld met de varen en zo. Waarom? Heb je dat? Ja, hebt ik dat leuk vond. Oh, okay. het, stond allemaal, ja, het groeide allemaal over elkaar heen. Dus ik heb een beetje gesnoeid, een beetje dingen weggehaald... onkruid weggehaald. En toen ja. dacht ik, nou, ik wil nu ja, een nieuwe, frisse look. Tuurlijk. Heb je dat echt zelf gedaan? Heb ik zelf gedaan. Want ik vind jou meer het type dat je dan nu gaat zeggen en oreren... van ja, ik heb, ik heb de tuin even onder handen genomen... maar dat het eindelijk op neerkomt dat je gewoon een tuinman hebt ingehuurd. Nee. Maar dat is echt zelf gedaan? Ja, ik heb het allemaal zelf gedaan. En je wist ook hoe en wat. Je moest ompotten en. Nee, het is zo. allemaal dood. Echt? Echt? Het is echt voor 75% is het gestorven. Oh. Ja, zielig. Dan krijg je de ja. Dat zijn ook eikels hoor. En die vijgenboom, die doet het nog goed. Nee. En je hebt een vijgenboom, die is, ja. ook, is die dood? Nee, die doet het nog wel. Maar er kwamen dit jaar geen nieuwe vijgen aan. Nee, maar dat heb je soms, hè? Dat weet ik dan toevallig. Je hebt, je hebt soms gewoon betere jaren. Oh ja? Ja, dus wij, hebben, wij hebben een plant met bloemen. Ik weet niet hoe die heet. Maar die had dit jaar weinig bloemen. Dat ja. was Mike in de stress. Ze zei: Neem op, je komt allemaal goed. Volgend jaar gewoon weer veel bloemen. Het is gewoon, ja, je hebt goede wijnjaren, slechte wijnjaren. Dit is gewoon ook met vijgen. Kijk, maar alsjeblieft wakker maken, is dit voorbij. <lacht> <lacht> ik denk gewoon, luister, Ik zit op bedenken. Ja. Nee, maar ik denk niet dat je zocht. Dus je hebt af en toe gewoon goede jaren met planten en af en toe mindere jaren, dat is wat je zegt, Bas. Dat is precies wat ik zeg. Ja. Wow. Ja, met goede wijsheid. Het heeft wel heel grote bladeren. Maar ik stel geen... hem gerust. Ja, dat vind ik Hij heel is fijn. in paniek over ja, zijn dat plantje. Is waar. Ja, ja. Dat is waar. Ga lekker in je lijfboom pissen. <laughs> over dit thema krijgen we ruzie. Dat, <laughs> ja. dit, dat ja. dit een breuk wordt. Ja. Dit wordt een breuk. <laughs> ja. Oh Mama man, man, Oh, de podcast. Ja, daar luister ik altijd naar. Totdat ze een aflevering over tonieren, maakt, dan kregen ze ruzie. <laughs> ja. het ging ze uit elkaar. Ging Bas ging een podcast over druiven maken. Zo. Nou. So. Oh, zou ik serieus willen? Ja, ja dat dan... op. Nou, een podcast over wijn... Zou toch heel leuk ja? zijn? Jij zou dat leuk vinden? Ja? ja, zou ik heel leuk vinden. Oh, jij zou dat leuk vinden? Ja, dat zou ik leuk vinden, ja. <laughs> God, waarom is dat nou weer niet goed? Nou, omdat we er zaterdag over hebben gehad. Ik zei: Moet je geen podcast beginnen over wijnen? Toen zei je letterlijk: Nee, want ik weet helemaal niks van wijnen. En twee dagen later loop je hier in deze podcast te vertellen dat je het zo leuk zou vinden om een podcast af te flikken Flikker toch op, man. Een <laughs> geluid ervan, je. Ja. prik je nou toch mijn ballon kapot? Nee, ja, oké. Okay. Nee, maar ik zou het wel leuk vinden. Ja, ik... wel. Oké, okay, nee, okay, ja, top. Laten we doorgaan met tarnieren. <laughs> Twee dagen verder. Nee, dat vind ik echt leuk, ja. <laughs> Bas, podcast over wijden? Nee, man. Nee, nee, nee, dus, nee. Dat doe ik niet. Nee, wat hoe moet ik erover vertellen? Ja, ik ken rood, ik keer witte, een keer roze, maar verder weet ik echt niks van. Nee, dat zou ik nooit doen. Twee dagen later. Ja, nee, podcast over wijden. Dat vind ik wel echt leuk, ja. Jonge, jonge. ben je klaar? Nou. Nee. <laughs> nee, ik ga nog even door. <laughs> nee, rond maar af. Oh, wat heb je hier nou aan in deze podcast? Ja, er is nog nooit iemand echt wijzer geworden van. Dat vind ik zo jammer van onze podcast. Je wordt er gewoon niet, je wordt er niet wijzer van. Hoezo? Je weet inmiddels hoe je een druif snoeit. Ja, en je weet toch dat weet je toch al, Het ene jaar kan het meezitten... en het andere jaar kan het tegenzitten. Nou, schrijf maar op. Ja, dat zijn goede lessen. Ja, ik heb me wel voorbereid. Jij leest alleen een kop van een krantartikel... en gaat vervolgens hier naartoe. Okay. Ik, heb, ik heb inhoud. Touche. Ik probeer echt geen kant te kiezen hier. Nee, maar goed. Ja, zelf... Probeer gewoon naar die stellingen te gaan. Ik probeer gewoon <laughs> naar de volgende stelling te hebben gaan. Hebben we nog een stelling? Ja. Oh, leuk. <laughs> een huis zonder tuin is geen huis. We hebben natuurlijk allemaal in, uh, in woningen gewoon zonder tuin. <laughs> oh ja, klopt ja. ja. Ik had dat zolderkamertje. Ja, dat zolderkamertje. Ja. Nee, uh, ja, jij hebt recent nog in een, uh, in een studentenwoning ja, gezeten. Ja, inderdaad heel Vroeger had ik alleen een, een, een balkonnetje. Vond ik wel echt heel lekker. Ik moet wel een buiten hebben. En ik vond het wel heel leuk om daar ook met plantenbakken bezig te zijn. Ach, helemaal niet. Ik had nog nooit een plantenbak. Nou, ik had gezet. Eh, zeker wel. Oh, echt? Ja. O, oud was je, 1819. Nee, nou, nee. Wel, echt ieder jaar. En dan had je daar plantenbakken. Ja, maar het ding is gewoon, ik, dat heb ik hier ook. Ik heb hier onder dat schuurtje, dat heb ik al eens een keer verteld, dat ik die haak in dat schuurtje ge geboord ja, ja. heb en daar hang dan, dan uh, plantenbakken aan van die potten. Um, en dan doe ik dan nieuwe plantjes in aan het begin van het jaar. Die bloeien een week en dan gaan ze dood. Nee, omdat je ze dus ook in het najaar moet potten, heb ik gelezen laatst in de Telegraaf. <laughs> Geloof ik. Geloof dat ik het gelezen. Die haal ik gewoon bij het tuincentrum. dat zijn zomerbloeiers. Dus die zouden in principe de hele zomer moeten bloeien. En dit had ik ook op dat, op dat, op dat balkonnetje. Ja, maar je moet ze water geven. Dat doe ik. Echt? Dat, ik weet gewoon niet precies wat Chris zegt. Ik weet niet hoeveel. Hey. Ik heb hier laatst heb ik bloemen gekocht: bloemetjes voor in de tuin, bij de bloemist op de hoek. En daar heb ik echt aan gevraagd: Mevrouw, help me, neem mij aan de hand. Wat moet ik ermee doen? Zij zei: ze, nou, Dit zijn echte slurpers. Die moet je, zeker in de zomer, echt wel één keer per dag, moet je die water geven. Aan het einde van de dag: gewoon even water geven. Ik gedaan, twee weken later dood. Geen bloemetje meer in te vinden. Ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. Ik weet het niet. Dus ik vind, ja, een tuin zonder of een huis zonder tuin is inderdaad geen huis. Want ik nee, ik vind het heel lekker dat ik naar buiten kan. Maar ik ben nu op het punt gekomen. En ik denk, flikker jij de tuin gewoon vol met tegels? Yep, okay. Ja, ja heb je al toch? Hm? Dat heb jij ook, Chris. Dat heb jij ook, Domin. Ik heb een beetje groen erin. Moet je dat helemaal niet doen. Hoezo? Nou, je mag niet allemaal tegels. Uh, nou, je hebt ook, uh, ook heel veel tegels. Ja, maar ik mag dat ook niet. Van wie niet? Van wie ja, wie van wie niet? boswachter Tim niet. Oh, hè? Huh? Nee, ja, dit is echt een ding, hè. Dat, dat, dat uh, groot probleem met water... Zuiveringen met water toevoeren en zo in de grond. Dat veel te veel mensen hebben hun tuintje bedekt met stenen of asfalt of wat ze ook hebben. Uh, en dat is heel slecht. Dus uh, er zijn echt commissies opgericht om mensen hun uh, tuin te onttegelen. Oh ja. Volgens mij krijg je dan een beetje korting bij de gemeente of zo. Of uh, in een bepaalde belasting. Dat is, uh, ja, volgens mij is dat iets. Mag ik trouwens wat uh, even, sorry, wat anders vragen? Want jij hebt een kerger, toch? Zo'n hoge drugsbuit. Ja. Zo'n reiniger. Ja. Uh, mag ik die lenen voor je in mijn tuin? Waarom? Nou, omdat ik een beetje groene aanslag krijg op de tegels. Ja. Het nou, was en... gewoon een vraag tussendoor. Hij ja, vindt hij de, de, de, de, ja. de niks. Nee, ja, nee, ik vind het niks. We, gewoon, we, zijn, we zetten hier toch over. Hmm. Mag ik die lenen? Dat weet ik ja. nog niet. Waarom, maar... Dat zie ik wel. Dat de sfeer tijd. is echt... Kunnen jullie... Kus mekaar even. Ja. Is, ja is, de spanning is om te snijden hier. Ja, dat is seconden. dan gewoon een normale vraag, toch? Of ik zijn Kergen mag lenen. Ik heb jouw ja, kergen misschien ooit wel een keer belachelijk gemaakt. Maar... Ja. Hey, hey. Niet alleen mijn kergen. Ook je lezer. Mijn trui. Mijn haar. Alles. Welk haar? Met je dat mos op je hoofd. Yes. Ja. ja, ja. ja. Dus die kergen kan ik binnenkort erop halen? Wanneer morgen? Ja. <laughs> ja, nee, uh, mag wel een keer lenen, ja. Maar Bas, ja. een huis zonder tuin, is dat nog een huis? Want jij hebt nu een heel leuk tuin. Je hebt de grootste tuin van ons alle drie. Ja, alleen, uh. ja, nee, ja, we zijn... Het is geen mooie tuin nu, want er liggen allemaal stenen in. En, en, en, en er staat een geschilderde picknickbank. En er staat één plant en een druif. Um, maar die, moeten we, die, die wilden we aanpakken. Dat was, dat was een beetje het plan. We wilden de tuin aanpakken. Ja. En, um, nou ja, we waren een beetje aan nadenken van wat willen we dan en hoeveel budget hebben we dan? En nou, we hadden een kleine discussie. Maaike zei, nou, die dachten dat kost uh, duizend uh, euro Oei. Ik zei, nou, ik denk wel iets meer. Ik denk wel vijf, zes duizend euro. Hm. Nee, zei ze, ben je gek geworden? Dat zijn niet vijf, zes duizend euro. Ben je gek? Nou, ik bleek inderdaad gek. Want het was toen kwam de tuinman met een architect en een plan. En die zei, nou, het is misschien wel tienduizend euro. Ja. En nu zijn we inmiddels bij de officiële offerte en we zijn nog weer 6000 euro naar boven. We zitten ineens op 16.000 16 euro. 16.000, maar wat wil je laten maken dan? Uh, de Taj Mahal in het klein. <laughs> nee, nee. Dat is prijzig. Ja, ja, dat is dat gewoon kost, kost gewoon duur. wat. Ja, dat ja, is dat ga je dat zien op jouw rekening. Blijkbaar, ik wist, dat niet. ik wist dat niet. Maar wat zijn er maar serieus, wat zijn de plannen? Heb je een fontein of wat, wat, wat gaat er <laughs> een fontein? Gebeuren? Ja, weet ik nee. veel. Nee, ken je Pleizer het de, die tuin, nee, Hoe lang uh, gaat dit nog duren? Ja, dat duurt nog even. Nee, we hebben, er komt een nieuwe trap. Want we hebben een balkon. En er komt dan, er komt dan een nieuwe trap in. En die, en die trap die wordt wat... wat, wat, wat, wat wordt het, dan wordt een roltrap. Ja, ik ben <lacht> gewoon benieuwd waar die kosten in zitten. Ik ben gewoon... Ik doe research. Ik ben gewoon benieuwd. Nou, oh. ben we hebben... Ja, maar dan moet ik dit helemaal gaan uitleggen. Ik maar... een liftje ernaast. <lacht> Van goud. Er komt een trap. Ja, ja, ja. Ik volg het nog. En planten. Nee, joh. Ja, maar weet ik veel. Maar dit is wat het kost. En er, ja, komt maar... een, er komt een terrasje natuurlijk in. Er komen allemaal planten. Allemaal verschillende seizoensbloeiers. Dus in de lente bloeit het daar. En in de herfst bloeit het daar. Oh, en echt? En... Dat ja. vind ik heel leuk. Dus zo kun je een wandeling maken door de natuur. En dat oh, is heel leuk. Een wandeling. Je kan één keer draaien. Dan heb je het tuin gezien. We hebben één groot probleem in de hele tuin. Dat is dat we geen achterom hebben. En dat alles eerst via een trap naar boven moet. Dan door de kamer. En dan weer via een trap naar beneden. Dat is een beetje hoe ons huis in elkaar zit. Dat is ook wel lastig qua kosten. Uh, er moet een nieuwe schutting in. Um, er moet grind in. Er moet een hoekbank in. Er moet van alles in. Ja. Uh, honingraten komen aan de muren om de druiven te, te, te, te, ja. te, te, te begeleiden. Ja. Maar zonder te zeggen... wie jouw tuinman is... Ja. ik weet bij wie jij zit. Ja. Uh, toevallig. Ja. Want uh, ik heb ook een offerte opgevraagd... toen ik hier kwam wonen bij hem. Ja. En ik heb wel gezegd... voor wat ik wil, vind ik jou echt te duur. Ja. Vind je niet, heb je niet het Heb je ergens een second opinion gevraagd? Nou, want hij, ja, God, we moeten niet veel weggeven. Want ja, hij doet ook echt hij prachtige dingen, maakt hij. En daar ben ik echt voor gevallen ook. Maar toen hij met die offerte kwam, toen wilde hij ook voor die postzegel hierachter, had hij een offerte van 6,5 of 7,5 duizend euro. Toen dacht ik, ja, dag, ja. echt niet. Dat gaan we niet doen? Niet gedaan. Nee, ja, nee, ja, ja. Maar dit was de, de hij is de second opinion. Oh, ja. Want we hadden, een, we hadden iemand uitgenodigd en er was een vrouw, een echt te echt gek wijf, heel leuk, hartstikke gezellig. Toen ik zei, nou, die, die hier gaan, mee, gaan we in zee, dit wordt onze nieuwe beste vriendin, hier die, die, die gaan we de tuin mee doen. Zei, nee, zei Maika je moet altijd nog een tweede offerte aanvragen. Ja. Nou, ik, oké, okay, nou, doe maar, doe maar dan. Nou, en die gast die komt binnen en die blaast ons best wel weg met wat hij allemaal voor ideeën had. Ja, Toen hij dacht, ja. ja, dan gaan we misschien toch met jou in zee. Um, maar de plannen liggen nu even stil. Want je vindt het wel echt te duur? Nou ja, ja nou, ik, ik heb het er best wel voor over. Alleen, um, mijn financiële toekomst is een beetje ongewist op dit moment. Dus ik... Oh, wat zeggen we dan? Ja, Volgende stelling. Ja. Nee, maar dat is toch gewoon zo. En, uh, dus dat maakt wel dat het nu even op pauze staat. Ja. Ja. Maar en als het, uh, het 10.000 euro was geweest, had je het dan wel nu gedaan? Of is het gewoon even kijken wat de toekomst is? Ja, even kijken. Mag ik een vraag stellen? Ja. Duurt dit gesprek nog lang? Ja. God, je bent twee minuten niet aan het woord. <lacht> Hou je het vol, denk je? Nou, je... Maar, Ik begon echt... Vond je het zelf niet saai? Oh, want we kwamen tot niks. Uiteindelijk is dat tuinmannetje niet Sturke te duur. Kritiek. Was hij, was hij, hij niet te duur? Was, niet goedkoop. was hij niet goedkoop? Was hij, niet, was hij, was hij wel oké? Okay. Moet je niet geen secret opinion? Nee, dat ja? heeft toch, toch niet leuk. Jij vindt een ander nu te lang draden ineens? Okay. Dat het allemaal te lang duurt? <laughs> dat er te weinig punten worden gemaakt? Vind ja, ja. je dat? Ja. ja. Nou, want grappig. jullie zijn degene van de punten. Laat oh, nou, ja. mij dan gewoon dwarren. Als we allemaal gaan dwarrelen, dan schiet het ook niet op. Oh ja, je via een compliment probeert recht te praten. Ja, ja is het? Nee. Door mijn kennis van de flora en de fauna zou ik kunnen overleven in de wildernis. Chris. Hoezo Chris? Dit is jouw stelling. Ja, nou hè. Ik dacht, daar hebben jullie misschien wel wat bij. Misschien wil ja. jij hem wel even oppakken. We zijn net hier gekort op onze spreektijd. Ja, ja, wil nou, jij... ja. je mag even hoor. Nee, maar het Ga gaat niet om mijn spreektijd. Het ging meer omdat het... Oh, ging kabbelen heel erg. En ik Misschien dacht, nou, ik er... help de podcast Misschien... naar een hoger niveau... door even in te grijpen met een, een langdradig verhaal... waar niemand op zit te wachten... of er wel of geen je moet komen. Maar ja. goed, oké. Okay. Uh, flora en fauna in de natuur, of je dan kan overleven. Ja. Misschien is er een plant waar hamburgers en milkshakes aan groeien. <lacht> dan red je je denk ik wel een heel eind, Chris. Of wil je er nog iets over zeggen? Iets anders? Nou, uh, niet per se. Ik zou, ik zou denk ik vrij snel doodgaan inderdaad. <lacht> ja. ik denk dat ik nou, nou, je hebt nog een maand of drie. <lacht> Ik denk dat ik gewoon na zeven keer brandnetels eten... pas denk ik van, ah, misschien moet ik dat niet doen. Misschien zijn deze dan toch niet helemaal goed voor me. Nee, ik zou echt meteen dood zijn. En ik denk dat ik een heel, heel lekker happy vlees ben... voor de gemiddelde beer. Ja. Waar ben jij? Ja, waar ben ja, in Alaska. Ah, ah, ah. Ja, oh. Hoezo? Alsof je in Nederland meer dan twee uur vastzit in de wildernis... Dus ik ben in dit verhaal, bij de overleven in de wildernis, ben ik niet in Nederland. Nee, oké. Okay, dan, dan, dan ben, ben ik ons echt... even mee volgende keer. Ja, dan ben ik in Alaska. Ja, oké. Okay, okay. Ja, dan je mee. Nee, in het verhaal. U, ja, ik snap het. <laughs> Wat <laughs> zitten we toch te kutten vandaag. <laughs> Dat we bier op hebben. <laughs> niet normaal. Echt maar één biertje. Mm. Dat valt best wel mee, toch? Nee, nou, ik zou me niet redden in de wildernis. Ik wil er wel iets serieus over zeggen. Uh, Pas op, hè, want Chris gaat ingrijpen zo. Ja, hou eens prankelijk. Ik ben gewoon de voice of reason van deze podcast. Doe er man... even een woordschapje <laughs> ergens in te visie. Ja. Nee, ik heb ook geen verstand van, uh, van planten en, uh, en wat ook maar groeit. Nee, ik, zou, ik zou die gast van into the wild zijn, dat je inderdaad uiteindelijk net even het verkeerde bestje eet. Waardoor je na, na maanden overleven, wat, wat nog niet geluk zou zijn. Maar in geval, dan zou je dood doodgaan. Hoe lang zouden jullie overleven in de wildernis? Nee, maar serieus. Want dit heeft natuurlijk echt geen zak meer met taarnieren te maken. Maar laat nee, vind is even... een leuke kwestie. Want stel nou, je komt echt... Wij ja. gaan met z'n drieën naar... Nee, we gaan alleen naar Canada. Of we gaan met z'n drieën naar Canada... En, en we verliezen elkaar uit het oog. Ja. Nou ja, ik weet niet hoe je moet jagen. Ik kan nergens een tool van maken. Een pijl, een boog of zo. Van, van een luciferhoutje en een stuk veter. Dat kan ik niet. En ik weet ook echt niets van planten. Maar dit is natuurlijk wel echt de ultieme mannelijkheidstest, toch? Ja. Overleven in het wild. Surviving. Maar denk jij ook niet dat het op zo'n moment je overkomt. Dat het een soort van dat je een soort van oerinstinct ja, hebt. Ja, oerinstinct. Dat, ik... ja, nee, dat je op een gegeven moment denkt, want wat we, waar we mee begonnen over Yapi, dat Yapi, ik denk dus ook echt dat die kat ergens wat door Die lelie moet misschien niet eten. Ja. ja. Ik denk dat, dat mensen het ergens ook nog wel aanvoelt als het op aankomt. Kijk, als jij weet dat 100 meter verderop de McDonald's het te knipperen voor je, dan ga je niet proberen, hé, hey, wat zou die beestje doen? Nee, dan ga ik wat even naar de McDonald's. Dan loop je wel naar de McDonald's. Ja, nee, nee, ja, ik weet, ik heb geen idee. Dat zou echt mooi zou een mooi systeem zijn als we dat hebben. Maar ik denk echt, ik, ik zou en uh, de eerste 12-13 uur niets eten, uh, omdat ik dan denk: Ja, hallo, ik vind wel iets, en dan een gegeven moment krijg ik toch vrij snel honger. En dan ga ik denk ik ook heel snel overstappen tot echt alles in mijn mond stoppen, omdat ik gewoon ja, een hongerige jongen ben. Ja, dat gaat jou dood worden, ja, boomschoors, berenklauwen. Een letterlijke berenklauw van de, de beer die er nog aan zit. Ja, dat wordt me dood. Dat wordt jou dood. Dat, dat, dat, dat, dat ga niet overleven. Dat <laughs> ga niet redden. Ja, maar ja, wat hoop je ook tegen te komen als je gewoon gaat rondlopen? Dit is natuurlijk niks, tenzij je toch in een, in een regenwoud zit. Dan vind je misschien nog een keer een vrucht. Maar in Alaska vind je natuurlijk niks. Vroeger, dat is toch, misschien verzin ik wel iets, maar vroeger, dat was vroeger toch een straf van, van gevangenen op schepen. Uh, als die dan, weet ik veel, aankwamen in Colombia, een nieuw land, en daar vonden ze dus nieuwe vruchten. Dan moesten die gevangenen als eerste die vruchten eten om te kijken of ze wel of niet giftig waren. Echt? Ja. Nou, althans zal het niet kloppen. <lacht> <lacht> ik vertel het, maar ik, ik heb dat <lacht> wel eens gehoord. dat het niet klopt. <lacht> lang... het is weer 95%. <lacht> als je erachter komt, laat mij even weten of dit verhaal klopt of niet. Ja. <lacht> van nieren worden mijn kleren altijd zo vies. Ja, dat is wel echt lastig, toch? Ja, een, een hele kleren heb je dan. Ja. Nou ja, dan. ja. En wat moet je dan doen? Nou, ik zou ze in de wasmachine stoppen. Ja, je moet ze in de wasmachine stoppen. Oh, ja? ja? zeker. Oh. Nee, dat is absoluut mijn eerste tip. En mijn tweede tip is, doe het dan in een, uh, ja, in een wasmachine van Miele. Oh, toch? Ja, ja, ik heb er zelf ook een. Ja. Nee joh. En, ja, en ik, heb dus laatst, serieus, dit is niet echt mijn tuinieren... maar ik was in het park geweest... en ik had het lekker met mijn witte t-shirtje lekker in het gras gelegen... Want ik ben natuurlijk een sportieve jongen en ik had wat oefeningen gedaan. Nou, dan wordt je shirt dus heel vies van. Allemaal gras- en zandvlekken. Nou, en dan heeft dus Miele heeft serieus een speciaal vlekkenprogramma met grasvlekken. En ik haalde hem eruit, het was pierwit. Hele t-shirt. Ja, dat is gewoon niet normaal? Kunnen jullie iets zeggen? Ah. ja nou ja dus ja uh, Miele jongens even, kom even mee Miele iemand beter iemand nou dan uh, binnen tuinier ik beter dan buiten want er is uh, tegenwoordig zeker het laatste jaar heb ik het idee een hele uh, movement gaande vooral wel bij vrouwen heb ik het idee die heel erg druk zijn met de urban jungle ja en stekken en zo en stekken ja ja ja wat is stekken ook alweer wat zeg je wat is stekken stekken is uh, nou ik heb een pandenkoekplan staan erachter ik heb er twee ja en die krijgt op een gegeven moment krijgt die, uh, kleine baby pannenkoekenplantjes eronder. En die kun je loshalen uit de aarde. En die doe je dan in een, een shotglaasje met een beetje water. En dan wacht je tot de worteltjes komen. En dan verpot je die weer in een, in een doosje of in een potje met, uh, met potgrond. En dan komt er weer een nieuwe pannenkoekplant. Oh echt? Ja, en er is ook een hele ja, ook een soort van beweging gaande dat iedereen ook stekjes onderling ruilt met elkaar. Nee, klopt. Ook, ook in huizen, uh, koekoek, is het. Uh, uh, het is de intrede gedaan. Mike is druk aan het stekken. Echt? Ja. Pannenkoekplantjes, de bananenplant, die wordt gestekt. Uh, nou. Ze gaat helemaal uit de stekken. Sorry. Ik heb uh, ook planten die je dus kunt stekken. En ik heb laatst ook een, een stekje gekregen van mijn, van mijn ex, van Carolien. Ja. Die is dood. Wat? Je ex? Nee. <lacht> Wat, die? Het stekje van K. Nou, oh. maar K is, uh, die maakt natuurlijk af en toe een aflevering stekken met gekken. Stekken met gekken, stekken op met gekken, groot ja. succes. Ja. ja, Ja, nee, ik was altijd vast te kijken. Ja. Ja. Ja. Nee, vast te kijken. Ja. Ja. Heb je gisteren gekeken? Nee, het was gisteren weer. Hè? Ja, ik, ik heb weer. wel gekeken. Ja? Dat ja, was heel leuk. Was leuk? Ja. Wat voor plantjes had ze gestekt? Een uh, wierpannekoekplant. Oh ja, oké. Okay. Is dus ja, dus nou, dat de enige die kunnen? Een zo. beetje makkelijk. He? Nee, nou, en maar maar nog allemaal andere planten waar ik dus de namen niet van weet. Ik heb geen flauw idee of dat planten hier op zit. Maar je kan toch ook, want ik zie ook wel eens dat mensen dan een gat, gewoon een soort van boompje. Dat is even een boompje. Ik heb geen voorbeeld, ik weet ook niet hoe die dingen heten, maar gewoon een boompje. En dan halen ze dan een takje van een ander boompje... En die, en die binden ze dan in dat donorboompje, als het ware. Kennen jullie dat ook? Nee. En dan doen ze het echt met plakband. Is dat ook stekken? Of is dat weer stekken voor gevorderden? Of hebben jullie geen idee wat dit over gaat? Dit eh, hoor ik voor het eerst. Echt? Ja. Ik zag dat op, op YouTube van die filmpjes voorbij komen. Geen idee wat ze doen waren. Maar ja. dit lijkt wel een soort van uh, rassen... <laughs> Ja, een soort van, van weird science met planten. Oh? Een, soort van, alsof... een soort dokter mengelen met planten. Ja, ja precies. Om, om hem nog maar eens aan te halen. <lacht> Google maar even. Ja, Incognito-modus zou ik het wel doen. Uh, nee, maar we hadden, we, hadden, we hadden oneenigheid over een plant. We hebben een plant in de hoek van de kamer staan. en die. We... straf. GELACH ja, probeer oh. dit verhaal maar eens te redden, die ja. zit Sorry. vanuit af. Meer dan af. Ja. Ja. Uh. Nee, we hebben een plant in de hoek van de kamer staan. En uh, die werd op een gegeven moment geel. En hij zag er een beetje blabbend uit, uh, niet, niet, niet heel goed. Dus Maaike zei, ja, hij krijgt volgens mij te weinig water. Ik zei, nou, volgens mij krijgt hij te veel water. Uh, en op een gegeven moment droop letterlijk het water over de vloer. Ik dacht, wat hoor ik nou druppen? was de plant die over, was gewoon aan het overstromen van zichzelf of dus zo de vaak wel een signaal van ja, dat nou toen zei ik misschien ik krijgt hij toch te veel water nee nee moet meer water dus zij nog meer bijgooien en uiteindelijk Echt? heeft ze ja ja ja als wij eenmaal een stelling hebben genomen Chris dan is ja. uh, Dus Micah versus Bas en dan zegt die laars hard tegen harde harde, harde. Ja, ja, dan ja. hard tegen oh, oh, joh, joh, joh. de, de een weet dat hij ongelijk heeft maar die toch ja. geen gas terug oh ik heb laatst een weddenschap van 200 euro verloren nee ja hè wat, ja wij zouden op vakantie gaan uh, nou, dat moederijtje waar we hadden gezeten. We zouden daar naartoe gaan. En Maaike, die pakt haar uh, um, uh, hangmat in. Ik zei, uh, hoezo neem je nou de hangmat mee? Ja, zei ze, hadden we vorig jaar ook mee naar Drenthe. Ik zei, nee, echt niet. Ben je gek geworden? Had je helemaal niet bij je? Jawel, Ze we wedden? Ik zei, ja, is goed. 200 euro. Ik was echt overtuigd, 200 euro. Zei oké. Okay. Dus zij loopt mee naar de wc. Dus ik wijst een foto aan. En ik zei, oké, okay, je hebt gewonnen. Jemig, ja, Wat een dwombelul. Ja, je weet dat jouw financiële toekomst, ja, nee, zeker, zelfde zeker. potje natuurlijk. Zeker, zeker, zijn precies het schilt. Ja, nee, kut. ja, heb je nou. betaald? Heb je betaald? Ja, ik heb betaald. Echt? Ja, zeker. Neetjes. Ja, dat moet je ja. op doen dan. Ja, vind, vind ik ook. Wel. Maar. Uh, mannen worden een woord. Nou ja, goed. Ik heb ook nog wel wat dingen uitstaan bij de. Maar goed, los daarvan. Hoe <laughs> um, is het met de plant? Nou, met de plant. Ja, oh ja, de de kamer ben van een stoel. Ja. Een is dit. Zeker. Ja. Nou, dus zij die planten ontpotten. Wat denk je? Te veel water. Te exact. veel water. Te veel water. Nou, en nu staat hij dus in een nieuwe potgrond. Met wat minder water. Te gek. Ja, ja. Nee, maar hij knapt op. Je ziet ja. gewoon dat hij opknapt. Want hij had te veel water gekregen. Ja, nu niet meer. Nee, nou, je bent gewoon de planten Ja, is het altijd. Want ik denk dat ik en Domien, weet ik ook zeker, sowieso wij... Ja? en ik, ook jij aan de andere kant, hier die aan het luisteren is nu... Je, we willen weten, wat is nou je favoriete boom? Nu al? Is dat nu al of is het te vroeg? Oeh, nou, ik wil eerst even iets vertellen over mijn boom hier dan. Oh, sorry. Ja, ja helemaal Dan weten mensen, oh, ja. maar, dus al meteen maar we dan... zijn niet vergeten. Nee, nee, zeker niet. Nee. Ik heb hier ook een boom staan in mijn woonkamer. Dus de boom voor binnen, dat is woud. Ja. En uh, woud is aan mij verkocht als de boom die je geen water hoeft te geven. Ja. Dit is inmiddels de tweede die ik heb, want de eerste is doodgegaan aan watergebrek. Echt? Ja. Ja, die boom moet je twee keer per jaar water geven. Oh wel. Ja, dus dat, dat, dat verkopen ze dus als net als 0,5% alcohol bier is dan non-alcoholisch. Dus ze hadden de boom verkocht om mij, als je hoeft hem geen water te geven, twee keer per jaar, dus meer genoeg. En Wout stuurt je zelf een mailtje als hij dorst heeft. Hoe dan? Ja, dat kan niet. Een hele intelligente boom. Er staat een klein laptopje naast je, ja. Oh ja, ik zie zijn ook. Dat zijn zijn vingertjes nu. Nou, Wout zou mijzelf zelf een mail sturen. En het eerste half jaar kwam er geen mail. Nou, prima, en ja. het zal wel. Ja. Tweede half jaar kwam er ook geen mail. Nee. En misschien leuk voor de luisteraars van de podcast en de volgers van Instagram... als je nu naar de filmpjes gaat die wij online hebben gezet in december afgelopen jaar... dan zie je Wout ook op die video's met echt helemaal niks meer aan bladeren. Omdat, zo bleek... Wout blijkbaar niet mijn e-mailadres in zijn systeem had staan... dus er nooit gemaild is naar mij. Oh. Maar zo weinig verstand heb ik dus van bomen of van planten. Ik zie dus niet dat die boom langzaam maar zeker ja, afvalt. Ja. Ik bedoel, dat jij het op een gegeven moment gezegd hebt. Dat jij zei van nee, die ziet er niet goed uit. Die stam ziet er niet goed uit en hij heeft geen bladeren meer. Hij werd wel wat pips. Hij werd wel wat pips. Ja, dat klopt. zei ik, nee, nee, nee. Als er, Wout gaat mij mailen. Ja. Als hij mij mailt, dan geef ik hem water. Toen ja. krijgt hij geen druppel. Ja. Nou, toen is hij overleden. Ja. <laughs> Terug gaan naar, uh, naar de kweker. En, waarschijnlijk heeft nu iemand anders mijn, mijn liefde oh, dus, ze, heeft... maar ze, ze je, je kan dus wel zo'n woud uh, als het ware reanimeren. Dat is mij verteld. Het zou ook kunnen zijn dat het net zo is gegaan... zoals je vroeger uh, ja, je precies. konijn naar uh, de konijnenboerderij bracht. Ja. En dat hij gewoon uh, zijn nek omgedraaid werd. Oh. Och, ja. Dus ik hoop dat hij nog ergens leeft. woud als je dit hoort, stuur me weer eens een mailtje. Nou, dan denk ik dat het nu tijd is... Nu al... Nee? Maar het ja, zaadje is geplant in ieder geval. Oh, ja. Dan doen we nog één stelling. Ja, nog even oh, één, nog stelling. één stelling. Ja. En, en dan moeten ja, Moet mensen ook natuurlijk... Uh, ja, je moet je houden, houden. ik denk dat, dat heel veel mensen afgehaakt zijn. wel. Al. Ik waarschuw vast, jongens. Ja. De laatste stelling. Oh, echt waar? Ja, die ja, laatste wel misschien, Maar misschien verzinnen we er nog wat bij zo meteen. Nou, het is toch niet helemaal. Ja, ik vind deze echt voorbij gevlogen. Ja. Het gras is altijd groener bij de buren. Nou. Sorry, begin ik weer. Ja, nee. uh, mijn buren. En uh, uh, ik weet dat ze af en toe luisteren. Die hebben toch een tuin? Even Voor mijn beeld, welke, we hebben nu die direct achter jouw schutting zit, of niet? Nee, nee, nee, die hebben allemaal. Nee, die zijn heel druk in de tuin. Dus mijn achterburen die zijn altijd heel druk in de tuin. Die hebben het heel leuk. En dan naast mij. Er wonen twee mensen, twee, twee, twee vrouwen. En de, volgens mij zijn het studenten, denk ik. Ja. Nou, ik nou ja, het je gloeit wel eens naar binnen. En je, <laughs> je nou, jullie hebben de leeftijd van studenten. Ja, ja, ja. Soms, <laughs> uh, nou goed. Um, nee, ze zijn hele leuke meiden. Alleen, ja, die wonen, die huren daar gewoon. Van, van uh, iemand die daar ooit een huis heeft gekocht. Uh, en die tuin is echt een teringzooi. En die, en die tuin erachter, nou, die ken je natuurlijk ook. Met al die planten die eruit ja, springen. Ja, ja, ja. Dat is ook niet normaal. Nee. Dat is ook niet normaal. En ik wil dus eigenlijk bij deze graag aanbieden aan mijn buurvrouw om daar, Ik wil wel een dag helpen om het een beetje schoon te maken. Ik heb een kerker en ik ga echt met liefde een keer een dag dat, dat hok daar schoonmaken. Lijkt me namelijk ontzettend leuk. Nou, sterker nog, bedenk ik me nu opeens. Hebben we eigenlijk ooit in de podcast ook uitgevoerd wat jij voor idee had... toen jij die kerker kocht? Nee. Dat, heb ik dat hebben ge... we nooit echt zo uitgesproken, toch? Nee. Jij kocht dus die kerger. Nou, daar hebben we het uitgebreid over gehad. En niet alleen in deze podcast, maar ook in de vorige. En daar was jij zo blij mee dat jij op een gegeven moment in onze WhatsApp groep heb jij voorgesteld om uh, klusjes te gaan uitvoeren in de tuin... van hmm. mensen die ons dan zouden mailen op tuin.mamamandepodcast.nl. Ja, lijkt me heel leuk. Wat is er gebeurd met dat idee? Um, ja, dat is verwaterd, denk ik. Ik weet niet meer waarom we dat niet hebben opgepakt. Te lastig, te, te ingewikkeld, te weinig tijd. Te, te corona misschien. Te corona. Ja. Uh, te, maar weinig... te weinig ambitie vanuit jullie kant. Uh... Ja, ik zou het helemaal niet zitten. Nee. Maar goed. Terwijl het lijkt me nog steeds leuk. Gaan we met z'n drieën gaan we, gaan we, gaan we de bus in. Maar, maar, maar, maar, en dan ik... gaan we het land in. En dan gaan we ergens iemands tuintje oh, helemaal uh, Ik denk dat opknappen. niemand ons gaat huren nadat ze deze podcast over, uh, geluisterd hebben. Hoezo? Omdat nou, kom je dit weet... met klussen en je weet wel wat voor gasten er in je tuin komen. Nou ja, ik denk als ik, als je mij de leiding geeft, dan komt het absoluut goed. Maar mag ik een serieuze vraag stellen, Bas? Want... Ja, we kunnen de grap. Heel Becky van hem. Ja, maar daarop, dit is blij Becky precies de, de, de, de reden waarom we de vraag wil stellen. Ja. Want natuurlijk, we kunnen er grap over maken over jouw, jouw financiële toekomst. Maar ik zie jou helemaal opleven als je het over je druif hebt. <laughs> ja. en over... Maar wil je niet gewoon iets met je handen in de tuin gaan doen? Nee, ben je gek? Okay. Dat als werk? Nee, nee, absoluut niet. Waarom nee. niet? Nou ja, nee, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Dat lijkt me niet leuk tenminste. Lijkt me, ik kan dat niet en ik ben er niet geschikt nou, voor. Je maar je hebt ik toch... vind het van de week nog een baanaanbidding gekregen bij het CBS of CBR. Het zijn twee totaal verschillende. Ja, dat dingen. klopt. Maar ik had eens wat over het CBS. Als je bij het CBS gaat werken en je denkt dat je bij het CBS komt ja, werken, dan zie je ja, echt, kom je een hele koude kermis thuis. <laughs> nee, het nee, het was was het het dat het het heeft dat te maken met. Nou, gewoon dat, dat de wereld voor je open staat. Je kunt alles doen wat je wil, Bas. Ja. Ik zal je vertellen hoe dit ging. Wij waren in, uh, in, in, in, in een winkel in Utrecht. Meisjes van de sluitenreis, ze hadden ons een bericht gestuurd. Ik wil ze wel graag noemen, want het is een leuke winkel. En ik, Meisjes uh, van de wijn, toch? Meisjes van de wijn. Heel goed, Dankjewel. Nou, zo leuk was de winkel. <laughs> Goed onthouden. Sorry, meisje van de wijn. Het is meisje van de wijn. Dus ik, ik was daar met Chris, ik moest wijn hebben. En um, dat meisje met wie wij daar aan het praten waren... die vertelde dat ze sinds kort een bijbaantje had bij het CBR. Ja. En dat ze, uh, uh, uh, dat ze dat zo leuk vond... want ze hoefde de hele dag niks te doen... en alleen maar met een oude vrouw van ja, 60 kletsen. 60 plus kletsen is kletsen. En zo. Gewoon, ze zat er lekker achter de balie... en er was een beetje een bijbaantje. Dus zei Chris ineens... Hé hey Bas, dat moet jij ook doen. <laughs> en in een tussenzin... Want dan ben je pas echt afgezakt. Ja, Maar die kon ik net inslikken. Ja, ik, ik, ik, ik zei dat inderdaad. Maar dat was een grapje. Maar ik realiseerde me pas opeens, nadat ik zei wat ik zei... van, wat the fuck zeg ik? Dat kan je helemaal niet maken. Toen nee. slikte ik mijn woorden in en Bas hoorde het wel. Zij gelukkig niet, en ik hoop dat ze nu niet luistert. Maar dat, ik meende dat was echt een grapje. Het was gewoon een grapje, Bas. Ik, het is niet zo dat je bent afgezakt als je bij het CBR werkt. Totaal niet zelfs. Ik heb respect. Het ontglipte me. Soms zeg je nog dingen waar je niet achter staat. Ja, heb je dat wel eens? <lacht> Chris, jij hebt dus een tuin met heel veel tegels erin. Je hebt een binnenplaats waar je mag luchten van je vriendin. <lacht> heb je ik nooit... moet luchten van mijn vriendin. <lacht> heb je nooit dat je naar andere tuintjes kijkt en denkt, zo wil ik het? Want dat heb ik namelijk wel. Ik, ik heb honderd ideeën die ik met mijn tuin zou willen doen. En ik doe het nooit. Nee? Nee, want ik, ik, nou, ik ben er best wel tevreden mee. Het is niet heel bijzonder, het is niet heel exotisch. Maar ik kan echt met veel plezier op Pinterest bijvoorbeeld... Dat is ook echt zo'n enorme vrouwenhobby, Pinterest. Maar goed, ja, ik heb dat. Dan ga ik naar tuintjes kijken. Ja, ja. City garden tik je dan in. En dan? Ja, dan ga ik me ik heb een beetje half uur citygarden aan de pinnen. En, en, en dan? Ik ken Pinterest niet echt. Dan ben je het pinnen en dan, wat betekent dat? Dan heb je een board gemaakt. Ja. En dan, uh, nou ja. Dan heb het is je... eigenlijk een soort van moodboard maken met Pinterest. Wij hebben dat met onze badkamer bijvoorbeeld gedaan. Oké, okay, die is niet gelukt blijkbaar. <laughs> Jij zit, jij zit alleen met de aasen tot je mij kapot kan ja, maken. Ja, vind je het gek? Ja, dat vind ik raar. Ik neem het altijd voor je op. Oh, maar goed, dus Pinterest en dan maak je een moodboard. Ja, je, kunt dan je, dus, je kunt zoeken op alle categorieën en op, gewoon eens op zoekwoorden. En dan zoek ik ja. City Garden en dan ja. kom ik allemaal hele leuke stadstuintjes tegen. Ja. En dan doe ik dan volgens niks mee. En, en ik... doe je dat alleen met tuinen of doe je dat ook met badkamers? Dus, badkamers, woonkamers. Of tatoeages. Ja. Hè? Ja, doe, doe ik ook. Ja. Die, die, die, heb. die heb jij niet. Nee, maar soms vind ik dat leuk om te kijken. Dat zou ik wel tof vinden. Ik wil nog steeds met jullie ooit een tatoeage. Ja. Ja, en het gaat gebeuren. Ik ga jullie of te met tequila en de worm erin. Nee, ho ho, ho we hebben een afspraak gemaakt over tatoeatie. Ja, maar ik weet niet of dat ooit gaat lukken. Zeker nee, nu ik in tijden niet, van de, corona de, de, niet en nee, zo. Maar de afspraak, staat. hoeven niet nu hardop te uh, vertellen wat het is. Maar de afspraak staat. Afspraak staat, maar ik ja. wil eigenlijk al eerder dan dat. Nou, hoe zijn we dan nou weer van tanieren bij tatoeage terecht gekomen? Ja, geen, dat is mijn schuld. Dat is mijn schuld. Uh, maar goed, dus of jij uh, iets anders dan... Nee, ik heb dat oog niet voor een tuin. Ik zie dat andere mensen een mooie tuin hebben. En ik vind mijn tuin heerlijk zoals die is. Want lekker veel tegelsjes, een schuttingje en gewoon een paar plantjes die gewoon lekker in het potje staan. En uh, daar verder niet zo heel veel om kijken naar. Het <lacht> en enige reden dat ik naar de buren kijk... is omdat de buren gewoon een grotere tuin hebben. En dan denk ik, Oh, dat lijkt me ook lekker. Als je gewoon een keer niet je barbecue ook gewoon in je eettafel hebt zitten. Dat lijkt me wel lekker als je iets meer ruimte hebt. Maar dat is eigenlijk het enige. En voor de rest vind ik het oké. Okay. Ja, nee, ja mooie tuinambities. Groter ja, maar dat is echt het enige, de enige ambitie die ik heb met de tuin, ja. groter. en dan moet iemand anders daar maar iets moois van maken. hoe is het met je barbecue eigenlijk? hebben we het daar wel eens over gehad? hebben we daar over gehad? Weet nou, niet ja, je hebt, over ja, gehad. nee, ik hebt die barbecue, ja, ja. maar die heb je um... vier keer gebruikt en toen heb je de kap erover. Nee, helemaal eigenlijk. niet, ik heb die heel veel gebruikt. ik heb hem toevallig gisteren nog gebruikt. ja, maar je gebruikt hem dus verkeerd. hoezo? nou ja, daar hebben we het vaak over. Daar hebben wij het wel eens over gehad dat jij hebt een hele dure barbecue. Nou, ja. maar je gebruikt hem als gewoon een barbecue. Terwijl het is natuurlijk een, een buitenkeuken. Ah, buitenkeuken. Dus wat je, wat je moet daar gewoon een ochtends om vier uur moet je uit bed. En dan moet je een stuk vlees opleggen. En dan heb je het s'avonds. Uh, ja, als je lekker. dat vlees koopt. Maar ik koop niet altijd pulled pork. Of, uh, of, uh, of, of, of, of, of, of ribs. Nee, maar dat is toch een keer leuk om te doen. Dat lijkt me heel erg leuk. Dat wil ik heel graag doen. Maar dat vind ik meer voor volgend jaar. Ik weet nu al iets beter hoe, hoe de openingen werken van die, uh, van die barbecue. Ja, na en, zes maanden uh... weet je hoe de openingen van de barbecue <laughs> ja, werken? Ja, nou, ik had geen idee. En nee. nu weet ik het een beetje. En dat gaat goed. En ja. het is altijd heerlijk. Dat lekkere, rokerige smaakje. Maar inderdaad, ik gebruik, ik, ik, wat ik ermee doe, kan ik ook in een pan. Dat klopt. Ja, nou, maar dat is eigenlijk zonde van zo'n duur apparaat, toch? Ja. ja. Nee, dus ik, ik probeer hem te helpen. Ja, ik, nee, ik, je wordt nee, is uh, Helemaal goed. Ja. ja. Maar ik heb hem gisteren nog gebruikt als pan. Dat een pan van 600 euro. Waar <laughs> ik met een ik ik pan met vijf minuten klaar ben, ben geweest. Dat was gewoon een biefstuk. stond ik gewoon een vier uur dat ding op te laaien. Met de, met de one minute lighter die ik ooit gekocht heb. Ik doe dat toch niet? Nou, nah, niet normaal. Eén minuut? Dat is echt in welke, welke, welke planeet is dat, is dat een minuut? Dat tijd klopt helemaal niet. Ten hour lighter. Ik zeg: Wat lange klauwen krijg ik ervan, man? En ze sta ik met mijn veun in mijn tuin. Komen de buren over de schutting kijken: van, Meneer, wat ben je aan het doen? Ben je je tuin aan het, aan, het, aan het stijlen met een krultang? Ze huh? Nee, lul, dat is mijn one minute lighter. Laat me met rust. Nee, ik ben er blij mee. Maar een winterbarbecue vind ik heel leuk. En dat ja! wil ik vragen om een ja. keer bij jou kunnen gaan winterbarbecue. Nou, jongens, dat vind ik echt heel leuk. Maar dan wil ik dus echt dat het echt koud is. Dat het vriest. Nou, dat. Maar dan wil ik ook echt een, uh, een stuk vlees wat lang heeft gegaat. Ja, en dus... dan ga ik iets van potpork maken. Nee, ja? dat vind ik echt leuk, dan gooi je er wat bieten in uh, tussen ja? de kolen. Oh, ja, wat maai. Oh ja, dat zei jij laatst. Bieten ja, tussen de kolen. Ja. ja. Nou ja, dat, uh, meer, dan, uh, meer dan welkom. dat Dat gaat gebeuren. Leuk. Dat vind ik echt leuk. Kunnen we dan nu naar het hoogtepunt van deze podcast? Oh, ja. Oh, zijn we, nog, we zijn nog steeds bezig. Ja, we zijn <laughs> ik was, ja. was uitgezet dat we klaar waren, joh. We hebben namelijk een bijzonder moment. Want ja, het is veel gevraagd ook. Maar wacht, zullen we deze anders bewaren... tot na de, de, de sluiter van deze podcast? Oh. Dat, ja. Oké, okay. mensen... nou, ja, dat is wel leuk. Dat is toch ook wel een keer leuk. Vaak haken mensen af. Ja, ja. maar dat en... ze nu elke keer goed luisteren naar de, naar de sluiting van de podcast... en dat, daarna dat, dat, dat natte nascheetje wat er nog komt. Sorry? Dat is nu, maar dat is nu een episch epistel. Want nu gaat Bas uit de doeken doen wat zijn favoriete boom is. Ja. Nou, dan groent jij hem af, Doeming. Ja. Dit was aflevering drie van seizoen vijf van Mama Man, de podcast. Deze aflevering ging over tuinieren. Ga naar mamamandepodcast.nl of instagram. Slash mamamandcast. Audioberichten... Worden niet beluisterd, maar kun je gewoon sturen naar 06 42 07. Nee, ik ga dat echt goed maken. Ja, ja, ik ga ja, het gaat. inhalen deze okay. week. Echt, echt. Het nou, trekt nu alweer een keutel in. <laughs> nee, jawel, stuur het in. Leuk. Ja. Ja. Dit was Man, Man, Man, de podcast. Deze aflevering ging over tuinieren. Zo, zand erover. Ah ja, maar zit het alweer op, zeg. Ja, maar goed, nu, ja, ik, ben, ja, ik ben er klaar voor. Ja. Jullie ook? Ja, maar moet je nog een speciale aankondiging? Nou ja, als je iets leuks hebt. Wil je een chuntje? Ja. De boom van Bas. Zoiets? Of, ja. ja, nou, het is een beetje minimaal, maar goed, prima. Ja, ik kan ook een fanfare laten komen, als je wil. Oké, okay, doe maar. Nou ja, dat was hem. Misschien kunnen we. De boom van Bas. Het is de boom van Bas. Wat is de favoriete boom van Bas? De treurwil.